De enige Nobelprijs waarvan we nog niet wisten wie hem ging winnen is bekendgemaakt, namelijk die voor de economie. En die gaat naar de Amerikaanse wetenschapper Claudia Goldin. Zij doet al ruim 30 jaar onderzoek naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen, vertelt mijn collega Julius. Een van haar belangrijkste ontdekkingen is dat de economische groei niet altijd gepaard hoeft te gaan met een verhoogde arbeidsmarktparticipatie bij vrouwen en een verkleining van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En nou ja, dat werd wel altijd gedacht. Maar in de praktijk ligt het toch vaak een stuk complexer. Nobelprijzen worden in december officieel uitgereikt. Volgens het ministerie van Gezondheid in de Gaza-strook... zijn er de afgelopen dagen minstens 500 mensen omgekomen bij Israëlische bombardementen. Bijna 3000 anderen raakten gewond. Ook aan Israëlische zijde zijn honderden doden. Onder meer 250 mensen die omkwamen op een dancefestival dat met raketten werd bestookt. Tim Hofman zegt op Insta dat hij blij is dat hij nog leeft is een reactie op een man die is opgepakt omdat hij hem wilde vermoorden. De man liep een maand geleden het gebouw van Omroby en Envara in... met een vuurwapen en een mes. Eerder op de dag had hij ook al een ontmoeting met hem proberen te regen. Verdacht is een man van 41 uit Breda. En slecht nieuws voor spaarvarkens. Want kinderen krijgen hun zakgeld steeds vaker op hun rekening in plaats van cash. Blijkt uit onderzoek van het Nibud en de Rabobank. En hoeveel ze krijgen, ja, dat loopt net als vroeger nog steeds flink uiteen. Ik krijg 4 euro zakgeld per week op mijn uh, ...rekening gestort en dan mag ik zelf weten wat ik ermee doe. Ik krijg om de twee weken, maar dat ligt ook aan hoeveel klusjes ik doe in huis. Ik krijg elke maand 10 euro zakgeld. Uh, ik krijg 50 euro per maand op mijn rekening gestort. En ik spaar dat dan gewoon en ik geef het dan eigenlijk niet uit. Nou, dat ouders steeds vaker kiezen voor overmaken in plaats van contant geld geven... ...is ook omdat ze hun kinderen willen voorbereiden op het echte leven... ...waarbij je op steeds minder plekken cash nodig hebt heb ik nog het weer. Veel wolken. In het zuiden ook wat zon. En 18 tot 22 graden. Morgen begint mistig, maar daarna prikt de zon beduidend vaker door de wolken dan vandaag. Bij zo'n 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Zij van de Hart van de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar staat 5 kilometer file tussen Knoop het Raasdorp en Knoop het Velzen. Door een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 En dat was uh, de nieuwe single van uh, Ed Sheeran, zo aan het begin van het tweede uur, uh, Benno. Ja, zeker. Ja, ben nou ja, ja, net uh, nieuws, uh, ik weet niet of je het meegekregen hebt, uh, oh. nieuws uh, bij uh, de NOS, dat uh, de sprint shootout van uh, de Formule 1, ja. die is er even niet, maar ze hebben uh, extra vrije training gekregen. Oh, en wat, en wat er trainen? allemaal achter zit, dat heeft te maken met slijtage van de banden uh, op de curbstones, zoals dat zo mooi heet. Mm. En uh, ja, het echte verhaal, dat uh, moeten we nog uh, even verder uitzoeken. Maar... Dus geen sprint-shoot out voor de race van vanavond: de sprintrace. Maar een extra vrije training uh, daar uh, in de woestijn. Oké. Okay. Nou, dan ga ik gelijk maar door met het laatste nieuws uit Zandvoort. Het is uh, vanmiddag kwart over twaalf door de collega's... ja, het is zeventien... Uh, geplaatst door de collega's van NH Nieuws... dat uh, voor Golfbaan de Dunes in Zandvoort is de maar vol. De banen van de golfclub zijn al meermaals vernield. En eigenaar Nigel Lancaster laat weten... de bewuste vernielingen zat te zijn... en looft een beloning van 500 euro uit... voor de gouden tip naar de dus wil je wat bijverdienen en je weet wie de daders zijn, dan neem contact op met Nigel Lancaster. Um, want ja, het is natuurlijk te gek voor woorden, al die vernielingen op die uh, prachtige golfbaan, uh, baan dun. Um, en er is nog iets met scooters, geloof ik. Uh, waar, nou, dat kan ik even zo gauw niet terugvinden. Geen vetbikes? Uh, ge nee, nee, geen vetbikes. Ge ge om, omgegooide scooters, daar gaat het om. Dat is, okay. dus, dat is ook wel allemaal schade natuurlijk aan de, aan de machines. Dus. Um, ja, van de week hebben we nog het sportcafé gehad, natuurlijk, op uh, de Junes. ja. Jones. ja. Dat was, uh, was weer een uh, groot uh, succes. Goed zo. De sportnota werd uh, gepresenteerd uh, ja. door uh, de wethouder Lars Carré. Uh, en uiteraard uh, spraken ze diverse mensen daar uh, aan tafel. En ze zijn uh, Hans Botman en uh, Jaap Koper van onze eigen radio. Precies, precies. Dus uh, 500 euro voor degene die uh, de, van de listen kan aanwijzen. En, uh, en uh, uh, door uh, aan de eigenaar van uh, Golfclub de Junes. En de eigenaar Nigel Lancaster. Goed, uh, en wat gaan we nog verder doen? Ja, en verder staat dit uur natuurlijk uh, traditiegetrouw in het teken van de evenementen. En dat zijn er wel weer een paar hoor. Jongen, ja. jongen, jonge, jonge. we hebben natuurlijk al wat genoemd. De, het burlen van, uh, de, van de herten. Dat is deze maand van start gegaan. We hebben ook weer een wild maand natuurlijk. wild maand, ja, ja dat is een logisch gevolg. Uh, maar uh, zet het alvast in je agenda. 31 oktober is het weer lichtjesavond op de Algemene Begraafd afplant in een zand wordt. Dus, uh, nou en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat, we hebben we natuurlijk ook fijne muziek. Want, uh, zeker. Ik... En we gaan naar uh, de Bolle. hè? We gaan. Oh ja, dat doen we tweede helft dan niet, ja. ja. De Bolle. Ik was op Keukenhof. Ik denk, ik, nou, ik ben er al maar. Ja, zeker. Nou, nee, je was er vroeg bij. Ik was er heel vroeg En niet bij. alleen, want er waren heel veel mensen van de pers, hè. Van Show. de schrijvende pers en van de, de televisie. Allemaal ja. uh, camera's op een snuffer. waarom ja, zelfs, zelfs jij werd continu gefilmd. Ja, dat was ja, ook wel je... heel apart, hè. Ik van. ik ben van de radio, laat me met rust. Ja ja, ja, ja, dat kon je wel vergeten. Ja, ja, ja. Nou, in de tweede helft uh, horen we dat allemaal. Want uh, ja, ze hebben een nieuwe directeur daar uh, bij uh, de Keukenhof. Ja. Die dame, die sprak jij. En ook uh, nog uh, een blog belangrijke tuinman, hè, daar? Ja, ze, nou, dat was wel grappig. Ze hebben veertig tuinmannen en uh, er moest natuurlijk een plantmoment gedaan worden en, uh, en er werd gelood welke tuinman dat samen met de de nieuwe directeur ging doen en een van de nazaten van de telers, die die al die miljoenen ballen levert aan de keuken. En dat werd Hendrik Jan de tuinman, of... Uh, nee, Tim, uh, nou, en Tim, nog wat, daar kom ik straks wel weer op. Zeker, nou, dat in het uh, tweede gedeelte van dit uur Zandvoort op zaterdag. Nou, verder hebben we het even uitgezocht wat betreft de sprintkwalificatie. Die vindt over 9 minuten plaats. Dus nu zijn ze even vrij aan het rijden over de baan. ...kunnen ze nog even een beetje wennen en kijken... ...en uh, ook uh, inderdaad van hoe ze uh, omgaan met uh, de curbstones uh, daar uh, in de woestijn. En dan uh, gaan we over negen minuten gaan we de sprint shootout daar krijgen... ...van de Formule 1 race uh, in Qatar. We hebben het over de sprintrace van vanavond, hè? Die begint vanavond dan weer om uh, half acht, uh, als ik het goed heb. Hier is uh, Tina Turner, wie dan niet Another Hero... De disco uit de jaren 80 naar Radha Michael Walden en de Divine Emotions. Daarvoor trouwens Tina Turner en wie dan niet, another hero. Nou, over een paar minuten gaat de sprint shoot beginnen daar in Qatar. En ik zie hele mooie beelden, binnen voor oh, oh, een oh, uh, mooi uh, vliegtuig van uh, Qatar Airlines. Uh, wat uh, heel laag over het, uh, over het circuit heen uh, vloog uh, zojuist. Oh, jee. Bij de opening van de sprint race, uh, althans de sprint shootout uh, daar. Nou, als je maar niet hoopt dat het een landingsbaan is... Dat nee, een, nou, dat heel... scheelt heel weinig. <laughs> dus, uh, <laughs> mensen konden het bijna aanraken. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, ja, um... nieuws. Uh, nieuws. Uh, ja, we hadden natuurlijk net uh, Koen Wiegman van de reddingsbrigade van Bloemendal in, uh, in de studio. Maar uh, reddingsbrigade Zandvoort die doet uh, trouwens vandaag mee aan een grote uh, um, uh, oefening van de nationale vloot. En die wordt ergens in het land gehouden. Ik ben even kwijt waar. Maar dat is ook verder niet belangrijk. Het is leuk om te weten dat onze jongens en meisjes op pad zijn... met de bootjes en de auto's. Ze zullen wel niet alles meenemen, denk ik. Maar, maar ze hebben ook wat centjes gekregen. En dat kwam van de, de Rabo-lenen. Die konden dit jaar met de Rabo Club Support Actie... stemmen op drie favoriete clubs. En dat gebeurde in, van 24 tot 26 september van dit jaar... En de uitslag van de Rabo Club Support is uh, afgelopen donderdag bekendgemaakt. En dat was goed nieuws voor de Zandvoortse reddingsbrigaren. Die met deze actie een prachtig bedrag van 1076,41 euro. Vraag me altijd over: komen die centen dan ineens weer vandaan? Geen goed, idee. Ik ook niet. Maar goed, uh, in ieder geval lekker meer dan 1000 euro voor onze uh, reddingsvrienden. En uh, nou, dat ze er maar iets uh, heel leuks van mogen doen. Um, even kijken wat ze, Oh ja, ze gaan het bedrag uh, voor gebruiken voor buitenmeubilair. Dus. Ja, ik zei al. Dus uh, ze gaan uh, rabobanken kopen. Nee. <lacht> Jij doet vast aan wordfeut. Het <lacht> is niet te geloven. Dat is... Dus uh, dat was het laatste uh, nieuws van de Reddingsbrigade. Ehm uh, dan... Uh, nou, maar even vooruitlopend op uh, de evenementagenda. Dat is... Je kan je al inschrijven... ...voor de Zandvoort Light Walk. En dat gaat uh, plaatsvinden op 17 februari 2024. En men verwacht 7500 enthousiaste wandelaars... ...aan de start van de derde editie van de Zandvoort Light Walk. En bij deze spectaculaire wandelbeleving... ...nou, ik vraag me af wat er dan zo spectaculair aan is, ...want je moet gewoon toch elke voet voor de andere zetten en dat uh, vele kilometers lang uh, bestaat uit routes van 6 kilometer... dat is de Family Walk, en de nieuw toegevoegde 10 kilometer... naast de vertrouwde afstanden van 14 en 18 kilometer... En uh, daarmee uh, kan je lekker van start. Dus 10 kilometer is dus de nieuwe afstand. En um, dat is altijd wel een uh, fijne afstand, vind ik zelf. 6 is toch net even te kort. Dan ben je een uurtje klaar. En 10, nou dat is ongeveer 2 uh, nou, uurtjes. Binnen 2 uurtjes ben je terug. Maar om nou weer 3 tot 4 uur te gaan lopen, vind ik ook altijd weer zoiets. En, uh, dus heel hartstikke leuk. En we hebben natuurlijk een websiteje voor om je op te kunnen geven. Want ja, dat gaat allemaal niet uh, voor niks. Um, nou, moet je even googelen. www.sandvoortlightwork.nl Nou ja, dat zal het vast wel zijn. Uh, ik dacht dat ik erbij had gezet. Nou ja, goed. Ik word ook een dagje ouder. Eh... Uh... Um, nou, en straks meer natuurlijk, Rob. Zeker, ik zou, ja. Ik zou er wel door blijven gaan, maar dat gaan we niet doen. Want jij hebt vast nog wel lekker een plaatje voor Ja, me. zeker. En dat heeft te maken met een uitzending die jij uh, gaat doen. Ja, niet alleen. Maar uh, je gaat daar uh, iemand voor uh, bijhalen. Ja. Over de Rolling Stones ja. uh, special op Een special uh, op zondag over twee weken. Ja, 22 oktober, zondag 22 oktober. En uh, samen met Roderick Keur uh, ga ik een... Uh, Drie uur lang, nou ja, ik weet niet of het drie uur lang wordt. Maar in ieder geval, we hebben drie uur de tijd om het verhaal van 60 jaar Rolling Stones neer te zetten. Uh, natuurlijk gaan we het nieuwe album behandelen. Dat wordt uh, officieel bekend op 21 oktober. Dus het is uh, gloedje, gloedje nieuw. Maar Roderick is een ongelofelijke Rolling Stones fan. Hij heeft ze zelf, ges zelf gesproken. Samen met uh, een van hun ook in de auto gezeten. En hij heeft uniek studiomateriaal. En een handtekening. Uh, nou ja, yeah, whatever. Maar in ieder geval, it, uh, what, dat studiomateriaal dat, uh, dat intrigeert mij bijzonder. Want ja, dan hoor je zeg maar dat hele ruwe materiaal, zoals wij uh, dat helemaal niet kennen. En, nou, en, dat, en dat gaat hij meenemen naar de studio. Dat gaat hij ja? meenemen naar de studio. Wauw. Dus, ja, dus daar ben ik eigenlijk misschien nog nieuwsgieriger naar... dan naar een hele nieuwe album. <laughs> ja, zeker. Dat wordt een mooie uitzending. Ja, 22, dat denk ik wel. Ja. 22 oktober dus. Van ja, het... 2 tot 5 op de zondagmiddag. Precies. En nou, Dat ga ik samen doen met Thomas de Jong, de technicus... Uh, want jij bent wel heel veel vakantie. Zeker, ja. Ik ja, ben net naar Schiphol. Yo, uh, net even in het uh, Turkey Airlines... Uh, ja, nou ja, Corindon, maar. Uh, ja, ja. O oh, gelukkig maar. Goed, nou uh, Rob... Uh, ja, uh, maar dat brengt me wel bij de nieuwe zin oh, van de uh, oh, ja. uh, Rolling Stones. Precies. Ja, uh, de plaat duurt ruim vijf minuten. Daar heb ik nog de kortere versie uh, uitgekozen. Ja. Van uh, Sweet Sounds of Heaven hij Is. Gloedje nieuw. De single van de Rolling Stones met Lady Gaga en Stevie Wonder. Een beetje bluesachtig. Wel lekker zo op een uh, zonnige zaterdagmiddag. Want dat zonnetje schijnt lekker. sweet, sweet of heaven. Al op in je agenda, hè. 22 oktober. Dat allemaal op de Sanfordse Radio van 2 tot 5 op een uh, zondag. Dan uh, een uh, Rolling Stones special en dat heeft alles te maken met het nieuwe album wat er net uit is op uh, 21 oktober. Je hoorde de nieuwe single Sweet Sounds of Heaven, De Rolling Stones en uh, Lady Gaga en een klein beetje Steve Wonder op de achtergrond. Zo ver op de achtergrond dat je hem niet hoorde, Benno. Ja, ja inderdaad. Ja. inderdaad. Of, of, of ze hebben hem in een verkeerde studio gestuurd. Ja, dat, dat de, kan de, ook. Oh, dat vind ik heel nou, we gaan het wel eens uitzoeken. Hoe ja, dat we gaan, ja, ja, precies. Um, ja, de evenementenagenda. Ik had hem hier voor me. Um, eens even kijken. Wat, wat. Oh ja, dit hier. Uh, 13 oktober, volgend weekend, hebben we de GT World Challenge. Hier op het circuit. En dat schijnt zo'n lawaai te gaan geven... dat uh, bij mij in het heemsteedse courantje... daar uh, berichten over staat... van uh, dames en heren, hou rekening mee. Uh, u kunt herrie verwachten. Uh, want uh, dit valt onder de u dagen Oh, dat is een goed teken altijd. Ja, ja, ja, en dat, uh, voor en, de racevins dan, hè? Ja, voor de racevins en voor jou. De, want uh, volgens mij komen er ook weer dikke, dikke Porsches aan, aan de start. Dus uh, ik zou zeggen, nou ja... Het wordt weer gezellig druk. En, uh, en het wordt weer een heel mooi race-evenement. Verder, 14 oktober is het Veteranendag hier in Zandvoort. En dat gebeurt allemaal bij Ter Hoogte op het strand bij Talassa. Uh, eens even kijken. En dan uh, hadden we nog iets... Uh, br -br -br -br -br -br -br het is niet te geloven met al die schermen. Oh ja, Zandvoort Art natuurlijk. Hoe kan ik het vergeten? Onze collega's van Goedemorgen Zandvoort gaan er volgende week zaterdag ruim aandacht aan besteden. Twee uur lang een inrabbel om de kunstenaars um, uh, aan het woord te laten over wat voor kunst. <coughs> Gezondheid. Ja, dankjewel. Om uh, te vertellen over de kunst die te zien is in Zandvoort Art. Jij had nog een klein uh, berichtje naar mij toegestuurd. Over iemand die had raceautootjes verzameld. Over Jan Lammers. Ja, dat is gaaf. Een man die heeft uh, zeg maar, uh, zelf allemaal gebouwd. Oh, gebouwd de, Ja, de, de, de raceauto's waar uh, Jan Lammers allemaal in gereaset heeft. Kijk. Er is echt een hele kamer vol. Want het zijn, het zijn honderden, nou ja, van de vrachtwagens tot de, de Formule 1 auto natuurlijk... Uh, ja. Jan heeft ze allemaal gehad uh, en uh, ja, die heeft gewoon uh, zelf uh, geknutseld en geschilderd en gedaan. En dat is een unieke collectie en dat komt ook allemaal langs bij uh, Stanford Arts. Ja, leuk is dat. Dat is hartstikke leuk. Nou, verder is er uh, zondag 15 oktober hebben we natuurlijk weer een concert. Een classic concert in de Protestantse Kerk. Zaal open om half drie, begint om drie uur. En eens even kijken, Maxime Snaeptersen die komt spelen op piano... En zij gaat uh, werken van Schumann en uh, Rachmaninoff spelen. En Shopper, uh, even kijken, kost allemaal 10 euro kaarten. Verkrijgbaar aan de zaal. En je kan je uh, natuurlijk ook bestellen via classicconcerts.nl. Um, en voor de vrienden van Classic Concerts is het halve prijs. Nou, um, dat is eigenlijk al heel wat... Uh, weet je wat er gisteren was trouwens? Nee, Op, uh, nee, nee, nee. In Haarlem hadden ze een initiatievencafé. En dat wil ik toch even noemen, omdat het uh, ontzettend gaaf is. Het laat zich lezen eigenlijk als een radioshow. Het zijn, uh, er komt uh, muziek, er zijn mensen die muziek spelen... En er komen ook mensen die hebben een... Nou, mensen als een Willy Wortel. Hè, dat kennen we wel van die stip. Ze hebben dus in Harlem een Willy Wortel Award. En die wordt dan ook uitgereikt op zo'n avond. En dat zijn dus mensen die dus hele leuke initiatieven hebben. En die krijgen vier minuten de tijd om daarover te praten. Dus ze doen eigenlijk praatje, plaatje. dus ze krijgen, En dat hebben ze gisteravond gedaan... Uh, in het initiatieve café bij Maak Haarlem. En uh, dat twee uur lang. Nou, dat gaat in een heel hoog tempo. Dus uh, hartstikke leuk. Dus mocht iemand uh, interesse hebben, uh, nou, organiseer het zou ik zo zeggen. Ja, zeker. Nou, ja, mag <laughs> Helemaal goed, <laughs> Benno. Nou, evenementen alom dus de komende tijd hier in ja. Zandvoort en de regio. Wij zitten in Qatar zitten we met de sprint shoot in het eerste gedeelte. En, uh, ja, de klok uh, kan ik even niet helemaal duidelijk in beeld zien. Maar we zien dat uh, Russell in de Mercedes-Benz uh, uh, op dit moment uh, op de eerste plek is. Uh, Max Verstappen uh, in de Red Bull uh, op de tweede plek. En uh, Leno Norris op P3. Kastli 4. Waar zit de teamgenoot Perez van uh, Max? Die vinden we terug op uh, plek uh, 9. Dat is het eerste gedeelte van de sprint-shootout voor de sprintrace van vanavond. Nou ja, oké. Okay. Zeker. Voetbal hebben we ook, hè? Half de drie ja, gestarte ja, wedstrijd we uh, in IJmuiden. Uh, ja. uh, stormvogels en... tegen SV Zandvoort. Goed nieuws. Want de SVV Zandvoort heeft in de 15e minuut gescoord. En het staat op dit moment 0-1. Dus we staan voor. We staan voor. En we gaan zo dadelijk de tweede helft in. Volgens mij zijn ze daar net mee begonnen. Gaat en dan door. mocht er veranderingen komen in de score, dan hoor je dat uiteraard bij ons. Ja. Hier bij de Zandvoortse radio. Normaal gesproken met Jan van der Leden. Maar Jan die is even na twee weekendjes weg. En Uiteraard uh, komt hij uh, daarna gewoon weer uh, lekker terug bij ons om verslaggeving te doen van het voetbal. Hier zijn de mama's en de papa's. The law Er gaan houden van de mama's en de papa's in de California dreaming. Ja, we gaan uh, naar uh, hele journalisten toe, uh, Benno, want uh, daar was jij van de week, hè? Daar was ik, ja. Jij tot... was al op de keukenhof, uh, terwijl uh, er nog helemaal niks staat eigenlijk. Nee, nou, er staat genoeg uh, bomen en muren en uh, andere Het is eigenlijk een ontzettend mooi park, hoor. Het is jammer dat het niet het hele jaar open is. Ook heel groot, hè? Uh, en redelijk groot, natuurlijk, met uh, beelden en paviljoens en, en, en grote fonteinen en dat soort dingen meer. Dus ja, best wel uh, interessant om daar doorheen te lopen. Maar goed, uh, afgelopen donderdag was er een uh, persmoment. Want uh, ja, het, de eerste bollen die gingen de grond in. Nou, daar kwamen dus uh, veel TV-ploegen, fotografen, schrijvende pers. En wij van de radio die gingen daarop af. En het had een, een, ja, een, een bijtientje, want er werd ook gelijk bijgezet: ja, vrienden, het is volgend jaar bestaan wij 75 jaar. Wauw. En dat betekent dat het natuurlijk volgend jaar een feest wordt op het keukenhof. Ik heb zelfs het gerucht gehoord dat Maxima het komt openen. Maar ja, het is maar een gerucht. <lacht> ehm. Um, en ja, er werd in een grote pot werden uh, symbolisch die eerste bollen geplant door de directeur, uh, Sandra Bechthold. En uh, na dat plantmoment uh, sprak ik even met haar. Dat klopt, ik ben afgelopen maandag uh, ja, begonnen. Ja, dus het is vandaag mijn vierde dag. En het plantmoment gelijk de handen vuil moeten maken. Ja, ik, uh, ik keek net naar mijn nagels en dat ziet er niet heel fraai uit. Maar, uh, oh. maar ja, dat hoort erbij. En trouwens, dat geldt natuurlijk ook voor mijn collega's. Ja, ja. Sandra, je vertelde, je komt uit het erfgoed... en je komt nu eigenlijk hier ook weer in het erfgoed terecht. Uh, maar wel een heel ander erfgoed. Dat klopt, maar uh, kijk, erfgoed uiteindelijk... we willen altijd graag verhalen vertellen over erfgoed... en dat doen we hier ook. We vertellen bijvoorbeeld natuurlijk voor een deel het verhaal van de, de bloemenkwekers... die ons hebben opgericht en het belang van, de, van de, de bloembollen voor Nederland. En natuurlijk ook gewoon... kijk, uiteindelijk wil ik ook gewoon heel graag dat mensen een prachtige dag hebben... en dat ze met een blij gezicht naar buiten toe lopen... En dat, dat is hier natuurlijk ook zo. Want ja, het zijn nogal wat mensen hè, die jullie in drie, vier maanden krijgen. Ja, uh, vorig jaar ongeveer, of dit jaar zelfs, 1,4 miljoen. Zo. Ja, dat is ongelooflijk in uh, kleine acht weken. Ja, ja. Uh, volgend jaar, 2024, uh, 75 jaar Keukenhof. Wat zijn jullie van plan? We houden het voor een deel nog een beetje geheim. Want het is natuurlijk ook wel leuk als het een beetje een verrassing is. Uh, maar we organiseren in ieder geval een tentoonstelling over de historie van Keukenhof. Hè. Dat ontstaan vanuit die, die bloemkollenkwekers. Wat nog steeds heel belangrijk is voor ons. Omdat heel veel van de nou ja, onze bollen komen bij de kwekers vandaan. Nog steeds. Hè. Die zijn echt nog aan ons verbonden. Uh, en we gaan voor de rest gewoon een feestje vieren. Met de, met de bewoners, met onze bezoekers en weer met die kwekers. Ja. Ja, want Keukenhof dat heeft de, qua werkgelegenheid een uitstraling. Naar uh, hele gommelissen? Zeker. Uh, wij hebben nu ongeveer nou, rond de uh, 60 mensen in dienst, denk ik. En dan zijn we alweer groter dan we, dan we normaal gesproken zijn. Omdat er natuurlijk heel veel mensen extra komen op het moment dat de bollen de, de grond in moeten. Uh, maar tijdens het seizoen uh, nou, rekken we op naar ongeveer 1000 man. Zo. Ja. ja, dat heb je ook wel nodig, wil je in zo'n korte tijd zoveel bezoekers kunnen uh, ontvangen. Zeker, en ik ben ook echt, als buitenstaande, ik denk dat we er allemaal wel eens naar gekeken hebben. Het is echt een geoliede machine en mijn collega's die werken onwaarschijnlijk hard in die acht weken om dat voor elkaar te krijgen. Uh, en ik ben ook, ik heb het zelf nog niet meegemaakt, ik ben heel benieuwd hoe dat dan ook uh, zal gaan. Maar het is, het is echt heel bijzonder wat ze hier voor elkaar krijgen, met echt een relatief klein team. Ja, het lijkt me voor een gloednieuwe directeur. Heel spannend straks volgend jaar voorjaar. Kijk je er echt naar uit. Ik kijk er ontzettend naar uit dat die deuren gaan op 23 maart volgend jaar. Ja, ja. Succes. Dank u wel. serpente. En die zijn ons geëxplodeerd. We zijn in de lucht. We zijn in de lucht. We zijn in in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla We zijn in de lucht. We zijn in de lucht. We zijn in de lucht. We zijn in era lucht. innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ho fatto Che idea. Male, ma tenere a bada un super mito. Fa te. E poi c'ha vestiti speciale che in un altro no non c'è. Che idea. Vale idee, non vedi che lei non ci sta? Che idea. Vale idee, attento lei in un gala lei ti fa girare in tondo senza sapere mai le cose che pretende in tutto, in fondo scusa tu che dai?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 Stel in, don. Schouw in, kijk Ja, dit is een mooi gedeelte van de plaat. Hij heeft iets steeds over uh, Balla, okay. Benno. Benno? Oh, okay. Balla, Balla. Balla, Balla. Balla, Balla. Lekkere zonnige klanken van Pino de en Marquella ID. Uh, we gaan eens even naar uh, de Formule 1 kijken. Momenteel de sprint shoot-out op uh, het circuit van uh, Qatar. Daar uh, in de woestijn. En uh, ja, uiteraard uh, gaat het weer uh, heel goed uh, met uh, Max Verstappen. Want die vinden we op dit moment op de tweede plek. Leno Norris op P1 en Piastri, de uh, collega van uh, Norris op uh, P3. Perez heeft zich ook uh, goed uh, weten te handhaven op uh, plek 4 op dit moment. Oké. Okay. Met nog 4 minuten in het tweede gedeelte van de uh, sprint shootouts. Ja. Uh, We gaan weer naar de bollen. Wij gaan naar de bollen en er is een uh, inspiratieavond. Dat is uh, even kijken, dus op 12 oktober. En de presentatie is door Marieke Nolsen. Zij heeft een uh, boek geschreven. Marike's uh, pluktuin. Het gebeurt allemaal in de kerk van de Nazareer in Haarlem. En zijn adres is Zeilweg 218, hoek Westelijke Randweg. Um, en uh, zij gaat uh, praten over... ze vertelt over de soorten en combinaties die ze maakt... met vaste planten en de voeding. En, en uh, ze heeft ook uh, allerlei borders uh, uh, in haar tuin... Um, met bollen, duizenden bollen zelfs. Dus uh, je kan hem, Amerika, alles vragen over bollen. En als bloemisten maakt ze prachtige boeketten uit haar pluktuin. En ge geïnspireerd door Sarah Raven. Nou, iemand die ook uh, heel veel of duizenden bollen in zijn handen uh, gaat krijgen. Dat is uh, Tim Hunneking. Hunnekin. En moet even zijn naam goed uitspreken. Hij was namelijk een van de veertig uh, tuinmannen die uh, dus die 7 miljoen bollen de grond in gaan stoppen. Dat moet allemaal voor de kerst uh, gebeuren. Jeetje. Ja, ja, ja. Het is, het is nu de tijd voor, hè? dus het is, uh, planten, planten, ja, ja, het is planten. absoluut de tijd. En, uh, en Tim was ook uitgeloot om samen met de directeur de symbolische daad te verrichten van de, de bollenplant. En uh, toen dat allemaal gebeurd was... Uh, nou, toen uh, stapte ik gelijk op hem af... om mijn microfoon onder zijn snuffen te duwen. Hier op de Keukenhof, ja. gezellig praten met uh, Tim. Een van de 40 tuinlieden. Hè? Ja, veertig tuinmannen zijn we, zijn we in drie plantploegen zijn we bezig. En die zitten verspreid over het park. Uh, de bollen te planten. Hoeveel? Uh, 7 miljoen plus minus bollen dat we tot half december er rond in uh, stoppen. Oh, je weet het niet precies? Nee, ja, de, de, de ene keer gaan er eentje meer en de andere keer iets minder. Maar het is rond de 7 miljoen, ja. Wel ongelooflijk veel. Hè? En is het eigenlijk elk jaar hetzelfde rond, rond dat getal? Ja, komt een plek gaat eraf en er komt er ergens anders wat bij. Dus het blijft altijd ongeveer hetzelfde. Ja. ook Keukenhof heeft, is daarin dynamisch. Het is elke keer een, een ander stukje. En het zal ook ja. wel aan de mozaïek liggen, denk ik. Ja, de mozaïek, maar ook de, de inzenders. Uh, de, uh, dat op een gegeven moment wel weer even aangepast wordt uh, qua ontwerp. Dat je niet elk jaar hetzelfde ziet en dat uh, wordt om de ja, elk jaar worden een paar aangepakt die een ander ontwerp krijgen. Ja. En dan ja, daar, daar gaan al meer of minder bollen in. Ja. Ja, maar het blijft allemaal een beetje het, uh, hetzelfde qua hoeveelheid. Ja. Ja. Nu hebben we net een het, het plantmoment gehad. Uh, het is uh, uh, vandaag donderdag, uh, ik dacht 6 oktober even, in mijn hoofd. Yeah. Het is al vroeg. Uh, die, uh, en, en ik zie jou doen met een enorme routine. Het is, uh, hoeveel, hoeveel bolletjes per uur denk je dat je erin zet? Nou, dat, dat ligt er echt aan, want je bent aan het uitleggen. Uh, eerst leggen we de, de, de perk leggen we uit, en dan ga je pas inhakken. Dus per uur, ja, nee, dat durf ik niet te zeggen. Dat, uh, dat, dat verschilt echt als het er ja. gewoon perkjes uitgelegd. Ja, dan ben je per uur... ben je alles erin aan het hakken. Ja, dan gaat het om duizenden. Ja, ja. En, en de andere keer... dan ben je, ben je... de hele dag bezig om de lijnen erin te zetten... en het, het uittekenen... voordat je überhaupt kan planten. Ja. En dus ja, dat, dat verschilt. Zegt Tim... Um, ja, het plantseizoen is begonnen. Keukenhofer heeft eigenlijk een beetje het, plant, uh, het planten van de bollen uh, daarmee de, de aftrap genomen. Maar... Uh, wat kan je de mensen thuis aanbevelen? Soortenbollen? Of, of, of met, met, met planten thuis planten. Ja, uh, ja de, de, de, uh, aanbevelen. Het is, het is nu de goede tijd om te planten. Je gaat de herfst in, dus de grond wordt kouder. En uh, uh, je moet ze echt voor de, voordat het echt koud begint te worden wel er de grond in hebben. Uh, omdat ze die kou nodig hebben om, uh, om, om goed te groeien. Oh, en ja. uh, wil je ze echt. Uh, van, de, van, van het voorjaar mooi hebben, dan, dan moeten ze nu de grond in. De grond is nog zacht en uh, ja, het is nu het moment om te planten. Dus oktober, november. Zegt Tim, dan kom ik, nu uit, ik kom uit Zandvoort, daar hebben we een duingrond. Maakt dat eigenlijk wat uit? Ja, je, je merkt wel dat, uh, dat, dat duingrond en hier, hier wat de Bolle ook is, afgegraven duinen, dat dat wel goed, goed werkt. En uh, thuis ja, uh, kan men ook gewoon uh, goed, goed planten. En uh, uh, ja, ik denk dat dat... Uh, Overal in Nederland wel goed, goed gaat groeien. Ja. Ja. Maar het is niet zo dat je zegt van nou je moet er eigenlijk wat potgrond doorheen doen door die tuin. Nee, um, nee juist niet. Nee. Juist niet? Nee, nee, ik zou er geen extra potgrond bij doen. Misschien bovenop uh, om het uh, netjes af te werken, maar niet, niet door, het zand, uh, door het grond heen te, uh, te vermengen. Dat zou ik niet doen. Oh, wat grappig. Dus de kunnen gewoon hup, zo de bollen, zo de gronden. Ja, kaarduin uh, grond, uh, ja, prima. Ja, ah, geweldig. Dat is een goede tip. En heb je nog eigenlijk uh, uh, tips in de zin van, nou, uh, lieve narcis of tulp of uh, Het maakt er allemaal niet uit? Nee, dat, dat maakt niet uit. Je kan wel uh, ook in de tuin, wat we hier ook doen, uh, verschillende lage planten. Dus je kan uh, op de verpakking staan wanneer ze gaan bloeien. Uh, en hoe lang, ze, of hoe lang ze bloeien, maar wanneer ze omhoog komen. Dus je kan in verschillende lagen planten, dus dan heb je het hele voorjaar, heb je kleur. Dus je uh, narcissen of krokussen, die bloeien eerder. Uh, uh, vroege tulpen, late tulpen, je kan verschillende lagen kan je ze planten. Dus een, een late tulp, die kan je planten en daarop doe je een uh, narcissen, een krokus, nou, die komen als eerste op. Ja. En, maar even, even voor de duidelijkheid. Uh, um, lagen, dan bedoel je dieptes in lagen. Ja, ja de, de eerste, eerste bol die je plant, die doe je even wat dieper dan, uh, uh, dan je, je normaal zou planten. Want je wilt daarna nog een laagte bovenop. Ja. Dus dan plant je... Hier, Doet je grond weer helemaal uh, netjes aanharken. En dan begin je opnieuw met uh, planten. Alleen iets minder diep. En dan zal je zien dat je het hele voorjaar kleur in je tuin hebt. Dat doen jullie hier op keuken ook of ook? Ja, dat doen we hier ook. En hier planten we ook sommige uh, mixen. Die uh, sowieso al eerder of later bloeien, maar die planten wel tegelijkertijd. Dat is dan één laag. Maar als je echt verschillende lagen uh, met wat kleinere bolletjes hebt, ja, die plant je bovenop. En bovenop. Uh, want die, die, die hebben niet zo als die onder, dieper in de grond uh, uh, zijn, uh, komen dus niet op. Dus die, uh, die plant je bovenop. Het plantmoment was eigenlijk bollen in een grote nou, pot, zal ik ja, maar zeggen. Ja. Bollen in potten gaat ook goed? Gaat prima. Ja? Ja, ik heb thuis een klein tuintje. Ik plant ze altijd in pot. En dat, dat is altijd prima. Dat uh, komt op. En, dat, uh, en ook gewoon zandgrond. Gewoon zandgrond. Weer gewoon zandgrond. Maar ja, uh, potgrond of tuinaarde is makkelijker te krijgen dan, dan zand. Ja, dat, uh, dat wel. Maar, uh, ik wil niet zeggen dat het, dat het niet opkomt, want dat, dat, dat gaat ook. Maar heb, ja, thuis doe ik het gewoon in zand. Dat is geweldig. Oké Tim, eh, nou ik zou zeggen werk ze. Want eh, voorlopig ben je wel even bezig. Hè? Wanneer denk je de laatste bol met je collega's de grond in te doen? Nou, me Meestal zijn we tussen, uh, tussen Sinterklaas en de kerst zijn we klaar. Zeg maar in die, in die tussen uh, halverwege december dan zit alles er wel in. Ja, ja. Dus voorlopig zijn we nog even uh, zoeter mee. Okay. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Nou, je hebt echt een uh, training nodig als je daar tuinman uh, wil zijn. Die 7 miljoen uh, bollen ja. die gepland moeten worden. Maar het gaat, uh, op sommige plekken kunnen ze ook, gaat dat heel snel. Hoor. En, uh, als je dat ziet. In het, ja, die, die jongens zijn natuurlijk uh, superspecialisten. Uh, die hebben gewoon uh, in 10 seconden. 10 bolletjes de grond in. Dus dat gaat uh, reuze snel. Ja, nou hebben we hier de gemeente. Hè, die hebben ook diverse perken met, uh, met bloembollen. Ja. Maar uh, ja, die stoppen ze er één keer in en dan uh, elk jaar komen die bollen weer op. Ja, nou ja, dat ligt er ook een beetje aan wat voor bollen je er de, de grond in stopt. Net zoals uh, uh, narcissen, die hoef je er niet uit te halen. Uh, uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, sneeuwklokjes, die zie ik zelf altijd graag. Het, uh, die, die zijn het allereerste. Die, ja, die, maar die zie je weinig. Ja, nou bij mij in Heemstede wel, uh, maar uh, dat werkt wel goed. Die hoef je er ook niet uit te halen, maar... Inderdaad, dat is wel een hele goede vraag Rob. Dat gaan we volgend jaar, want we komen natuurlijk terug bij het Keukenhof... We gaan ze volgend jaar lekker uh, heel strak volgen. En dan gaan we die vraag stellen waarom uh, elk jaar die bollen er weer uit worden gesloopt... en uh, er weer nieuwe in gaan. Uh, nou, dat snap ik wel, maar uh, waarom je eigenlijk een tulpenbol... want we, daar hebben we het erover, uit de grond moet halen. Ja, misschien en... willen ze elk jaar uh, weer op een andere plek... en een andere opstelling uh, ja. van uh, de Keukenhof... Nou, dat, dat is... er elk jaar weer een verrassing is uh, hoe het eruit ziet, uh, ja. zeg maar... Nou ja, dat is voor de keukenhof natuurlijk wel, wel duidelijk. Maar voor onze eigen tuinen, waarom zou je dan de tulpenbollen eruit halen? Geen idee. Ik ook niet. Ik, ik ben er in ieder geval te lui voor. En uh, ik, begin, ik heb, ben er nooit aan begonnen. Dus uh, ja, en, en, en ik had nog even na zitten rekenen. 1,4 miljoen mensen in acht weken. Dat is 175.000 mensen per dag, Rob. Dat is nee, dat, ongelooflijk. Dat kan toch niet? Dat kennen wij hier in Zandvoort nog niet eens. Nee, uh, dus, dus, 100.000 van uh, de Grand Prix? Ja, of van een warme stranddag. Dan, uh, maar dat is zo'n beetje het maximum, 100.000 mensen hier op Zandvoort. Maar uh, goed, er komt dan nog eens uh, 75.000 mensen bij. Dat is ongelooflijk. En ja... Toen ik dat had uitgerekend, toen snapte ik waarom er in het voorjaar altijd ongelofelijke fietsers voor de dorp staan. Um, tot aan de A4 aan toe. Dus uh, nou ja, dat betekent uh, volgend jaar gewoon met de trein uh, of op het fietsje naar, uh, naar de keuken of. Zeker, nou ja, we gaan op naar het volgende uur, Benno. Oh ja, ja, ja. Met, ja, we zijn er alweer doorheen door uh, dit ja, uur. Niet en het volgende uur zijn we er uiteraard uh, oh. gewoon weer met uh, lekkere muziek en uh, heel veel info... Waaronder de Formule 1, want het tweede gedeelte van de Sprint Shootout uh, zit er inmiddels uh, op. En daarover uh, hoor je straks uh, veel meer uh, van ons wie dan naar uh, deel 3 doorgegaan is. We houden het voor je in de gaten in de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Tot zo! Check it out. <middels>